9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers uit Syrië is vorige maand gedaald tot 101. Dat is bijna 20% minder dan de maand ervoor, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat kan erop wijzen dat de dichte grenzen in de Balkanlanden. en de afspraken met Turkije over het terugnemen van asielzoekers. de komst van nieuwe Syrische vluchtelingen sterk hebben afgeremd. Het totaal aantal asielaanvragen kwam voor het eerst in ruime jaar uit onder de duizend. Het waren er 924. Ebro Oemar gaat naar een geheim adres. De columniste zegt in de Telegraaf dat ze met het OM in Amsterdam en met de coördinator terreurbestrijding en veiligheid heeft gesproken over beveiliging. Oemar zat vast in Turkije omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd. Dinsdagavond kwam ze terug naar Nederland. Vanwege haar kritiek op Turkije wordt Oemar vaak uitgescholden en bedreigd. De twee wrakstukken die onlangs zijn aangespoeld in het zuiden van Afrika zijn bijna zeker delen van de vermiste vlucht MH370. Dat zegt Maleisië. Het gaat om een stuk van de motor en een deel van het cabineinterieur. Het aantal teruggevonden wrakstukken komt daarmee op vijf. Meer dan twee jaar geleden verdween de Boeing 777 van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord. De aanleg en verbreding van wegen is de komende jaren misschien niet rendabel. Dat komt doordat het wegverkeer de komende decennia minder hard groeit dan voorheen. Daarvoor waarschuwen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de leefomgeving. Ze kijken niet alleen naar bereikbaarheid en economische groei, maar ook naar de gevolgen voor het milieu en de verkeersveiligheid. Alleen als de files sterk groeien, is uitbreiding van het wegennet rendabel, zeggen de twee adviseurs van de overheid. Vervoerbedrijf Arriva laat in de regio Breda beveiligers meerijden op de bus. Ook komt er een proef met pinbetalingen om te zien of contant geld in de bus kan verdwijnen. Arriva heeft dat afgesproken met chauffeurs. Die hielden vanochtend vroeg een korte staking in Breda na een overval op een chauffeur gisteravond. Het weer nog zonnig, later wat stapelwolken en in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt een graad op 24. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Het is nog vrij druk op de weg. Er staan 39 files, goed voor bijna 200 kilometer... De langste file staan op de A1 richting Amsterdam... tussen Bladigem en Knoopend Muiderberg, 7 kilometer. A2 Den Bosch naar Utrecht, ook 7 kilometer voor Knoopend Everdingen. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... tussen Utrecht en Apkoude, 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Op de A9 richting Amstelveen, tussen Kloopend Kooiemeer en Beverwijk... 11 kilometer en verderop 5 kilometer voor Kloopend Bad Oevedorp. Op de A12 Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda en Nieuwebrug 6... en richting Den Haag staat 9 kilometer... Tussen Marn en Knopend Lunetten. En verderop nog eens een keertje voor Den Haag-Maliveld 8 kilometer file. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 5. En op de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 6 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht, daar staat tussen Knopend Ems en Knopend reserveert 13 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, welkom in het uh, tweede uur van Goedenborgen Zandvoort. Uh, inmiddels is aangeschoven aan tafel uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Uh, van welkom. Van de camping. Van de camping. Van de camping. Van de... Grootste camping van Zandvoort, ja. Ja. ja. En met, in het grootste bos van Zandvoort, dat weet bijna niemand. Dat is het Naaldenveld. Paar hectare bos. Fantastisch. Maar hij is alleen voor scouts. En voor echte <lacht> woudlopers. Nou, daar gaan we het dan straks ook nog eens even over hebben. Um, Marco Temes is inmiddels ook al bij ons en die zit rustig even buiten van de zon te genieten voor uh, na de wethouder. En uh, we eindigen met uh, Jesse Zandvoort met Hans Rijmers. Ja, dat klopt. Gert-Jan, uh, je gaat wat vertellen over de huisvestiging van de statushouders. Wat is de status van de, de, de statushouders? De status van de <laughs> statushouders. Nou, um, we, we hebben... Sinds de raadsvergadering in eind maart, denk ik, zijn we aan de gang gegaan. We hebben een huurcontract met Kenter afgesloten om dat te regelen. Dat is per 1 april ingegaan. En vervolgens zijn we aan de gang gegaan, want er moest nog wel wat gebeuren in het gebouw. Dus technisch moest er nog wat gebeuren. De elektra, brandveiligheid, sanitair... Maar er moest ook vooral schoongemaakt worden, opgeruimd en ingericht. Nou, daar hebben een uh, enthousiaste groep uh, vrijwilligers... Uh, zijn daar eigenlijk al een maand met een mannetje of acht uh, bezig. En uh, het begint uh, acht. Ik zie soms wat minder. Maar soms wat extra hulptroepen. Scouting, scouting heeft ook geholpen. Soms worden er nog wat uh, dames opgetrommeld. Dat gaat ook eerder gebeuren. En het begint langzamerhand uh, heel mooi eruit te komen te zien. zelfs zo mooi dat we hebben besloten om aanstaande donderdag... 12 mei de bewoners uit te nodigen, de raadsleden en de pers, om een kijkje te komen nemen in het nieuwe onderpand. Ja. Uh, ben er nog nooit geweest. Nou, ik zou zeggen, kom kijken donderdag, Cor. Uh, de bewonersbrief, is hij al uit? De bewonersbrief is uit. Is uh, vrijdag die is vrijdag uitgegaan. Uh, in de bewonersbrief, uh, we hebben heel lang moeten wachten op, op samenstelling. Daar wisten de gemeente niet achter te komen en de gemeente die... Uh, die speelt op gezinnen het liefst. En nu uh, is er een, toch al een klein beetje bekend. Tenminste, in de bewonersbrief staat. dat er uh, waarschijnlijk drie gezinnen komen. bestaande uit elf personen. Ja, er komen het gezinnen uit. Is, is dat al zeker? Ja, net zijn ze volgens mij vier gezinnen uit elf personen. Want een, eentje keer is dus. die, die hebben nog geen kinderen. Dat, dat is, uh, die, die staan op, die staan op, op de, zo, de beroemde lijst, staan die. En voor het rest is de COA dus nu nog aan het kijken hoeveel gezinnen ze kunnen krijgen. Maar we zijn ook aan het kijken naar, naar uh, vaders of moeders die, uh, dat, is, dat noemen ze ingewilligd zijn om uh, herenigd te worden. Dus daar gaan we ook naar kijken. Hoe, hoe, hoe zit dat in? De nou ja, er, je... zijn dus, er zijn die dus vaders en moeders. Uh, ja? of, uh, hier, of een vader. Of een vader. En het gezin zit nog in, bijvoorbeeld in Syrië. Nou, dan moet dat, dat moet helemaal georganiseerd worden. Dus hij, eerst moet hij de status krijgen. Dan gaan ze kijken naar het gezin. Nou, dan gaan ze naar de autoriteiten in, in Syrië. Nou, dat zijn hele processen die er plaatsvinden. Dat kan zomaar een paar maanden duren. Dus, nee. dus uh, als je dat met die ingewilligde uh, even zou leggen in tijd, dan komt de statushouders die komt hier alleen, de vader zal maar zeggen, ja. en dan gaat het proces in werking, uh, kinderen en vrouwen komen. Ja, er. nou maar er zijn dus al ingewilligd. Loopt dat loopt al. Dat loopt al, want in, in de zit in het AZC en, en bij sommigen loopt die procedure misschien al twee maanden en. Nou, wij proberen natuurlijk... 40 personen willen we daar graag ja. hebben. En, en dus, dus proberen we dat ook zo goed mogelijk dat, uh, zo neer te zetten. Ja, en als dat niet helemaal lukt, ja, dan zullen we ook andere statushouders uh, komen. omdat we, we hebben voor die GVA gekozen, dus voor het versneld opvangen. Ja. Je kan het pand ook niet leeg laten staan. En dat is ook niet de bedoeling van het hele, hele principe van uh, vervroegd statushouders opnemen. Dus daar zijn we met de COA mee bezig. De, dus de, volgende week hoop ik uh, een, weer wat definitievere lijsten te krijgen en gegevens, zodat we verder kunnen en kijken hoe ver we komen. Maar we zetten nog steeds in op die gezinnen. Gaat niet makkelijk. Er zijn ook niet veel gezinnen. Dat weet iedereen. Het meeste zijn alleenstaande of combinaties van uh, families, groepjes, groepjes, maar, groepjes uh, en, en daar. Ja, dat is ook, ook een ja, ze zijn allemaal gevlucht. Ja, en dat gaat allemaal zeer chaotisch, denk ik. En ja, ik denk dat, zijn... dat er ook soms maar mogelijk is natuurlijk... dat er één iemand vooruit wordt gestuurd. Ja. Ja, zo werkt dat als je in nood zit. Maar dit is natuurlijk al een stap verder. Hè? Uh, dit zijn niet meer uh, vluchtelingen. Dit zijn mensen die, zijn, uh, die worden een zandvoorter. Want ja. ze hebben een status. Ja, ze worden geantwoorden. Ze dus, dus, dus, dus wat dat betreft. Ja, die, die locatie, daar, daar komt een locatiebeheerder. Komt daar dan, dan zijn we mee bezig. Is die fulltime of is dat een. Uh, dat zal niet fulltime zijn. En dat, dus dat denk ik niet. Ik denk, maar we gaan, zijn ook bezig natuurlijk met het sociale programma in te vullen. Dus de, daar komen combinaties. Je moet je voorstellen, die mensen moeten ook, willen, willen ook graag op zichzelf. En we moeten ook zorgen dat ze op zelfstandig gaan wonen. Dat is uiteindelijk toch de bedoeling? Dat is ook de bedoeling. Dus, dus je moet ze vooral in het begin... Intensief mee bezig zijn. Dus vandaar dat we ook... Uh, we hebben een calamiteitenplan opgesteld. Met de, met de brandweer en met de politie. Uh, wat we moeten doen. Dus we zijn gewoon 24-7 bereikbaar om, om dingen te regelen. Daarnaast hebben we ook nog met de GGD en met de COA contact. Om ja, rond, rond dat veiligheid en gezondheid... Dat allemaal uh, goed te, te organiseren. Dus dat is... Uh, dat is heel belangrijk, maar ja, er is heel veel gebeurd. Het, het, het, ja, het ziet er, volgens mij komt het er heel mooi uit te zien. Het worden mooie huiskamers komen erin. We, we hebben gelukkig ook voor een deel gebruik kunnen we maken van het meubilair van Kenter. En bij het, bij het pakhuis uh, hebben wij dus ook uh, met elkaar, uh, vooral met de vrijwilligers, creatief bezig zijn. Ja, privacy is ook belangrijk, dus dan moest er moesten wel sloten op deuren komen. Zodat mensen ook ja, als ze weggaan, dat, dat ze weten dat hun spullen veilig zijn. Ja, je zit toch met meerdere mensen in een ja. woning, dus nou, daar moet je allemaal op toezien. Nou, dat, is, dat wordt allemaal, allemaal geregeld. En, uh, in, in, nou, in hoeverre is het zo dat de gemeente kan kiezen? wie er komt. Is, nou ja, is, dat, is dat zo? Dat, nee, uh... wij kunnen niet kiezen, maar we hebben wel onze voorkeur uitgesproken en, en we hebben ook contact. We hebben gewoon contact met de COA. En de, nou, de eerste elf uh, personen, dat, dat zijn gezinnen. Nou, er zijn niet veel gezinnen. Ik, ik begrijp altijd dat er maar 5% procent of misschien zelfs minder gezinnen zijn. Dus nou, wij hebben er toch nu elf op staan. Dus, dus wat dat betreft het begin is er. En het, het duurt daarom ook lang, want hmm. ze zijn daar ook op zoek naar. Ja, en wij zijn niet de enige gemeente die bezig zijn. Veel bureaucratie zit er volgens mij achter. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. Alles wat wij in Nederland doen is bijna ingewikkeld. En die en die, die, die er toen was dat er misschien Eritreese vrouwen zouden komen? Nee, dat <lacht> ja. gaat niet over Eritreese vrouwen. Ik, ik ga ook niet over, over vrouwen, Eritreese. We, we gaan statushouders en dat worden nieuwe zandvoorters. En, en daar gaan we goed voor zorgen. En ik, ik ga me daar helemaal niet mee bemoeien. Op die manier. Het zijn mensen, mensen in nood die wij gaan opvangen en die nieuwe zandwoorders worden. Ja, in, in principe en, zijn het zandwoorders. Ja, het worden Zandvoorters. En wij zetten in op gezinnen. Ja, oké. Okay. Dus, ja, ja, als dat niet helemaal lukt, dan meld ik dat ook terug. En op het moment dat, ik zeg, dat we weten hoe het eruit ziet, uh, dan gaan we dat verder invullen. Het verbaast nou ja. me dat er in Zandvoort, met name in Zandvoort, want ik lees je, zijn we heel erg gefocust op wie hier komen. Maar ja. Ja, ik, ik zie ook wel eens mensen. Als ik over, heb nieuwe overburen gekregen, heb ik ook ge ge niet gezegd van goh hoe moet ik daar nou mee omgaan enzovoort. Dus dat laten we gewoon ze normaal behandelen... en er normaal naar kijken. En, ja, die, die overburen hadden eerst de buurt onderzocht... wie er allemaal was. Ja, daarom die hadden dus mij misschien onderzocht uh, ja, uh, hoe het zat. Um, ja. Elf pe uh, personen, dat is nu bekend, semi-bekend. Heb je ook al een, een, een datum wanneer die mensen dan binnenkomen? Ja, nou, we werken er dus op dat uh, eind volgende week uh, het, het gebouw klaar is. Hè, de, de, de erin kunnen. Dus ja, dan gaan we even kijken of het uh, in kleinere groepen uh, laten komen of in één keer. Nou, dus nou, de verwachting is wel dat het gewoon eind, eind mei, in de loop van mei, dat het. Dat er 40 mensen zijn. Dat er 40 mensen zijn. Of misschien een, een deel van die 40 ja, ja, mensen. Okay. Want als we zeggen van, goh, we moeten nog toch een paar weken wachten. Ja, dat gaat wel ten koste van de bezettingsraad. Maar ja, dus, dat is dan. Jammer, maar we gaan wel zorgen dat we het optimaal gaan benutten. ja, de uiteindelijke bezettingsgraad zal ja, 40 ja. personen worden. Ja. En, en de samenstelling ervan, dat is helemaal afhankelijk van wat ja. het COA hier naartoe stuurt. Ik zie nog een heel groot papier liggen. Ja, nee, dus dat is zo. Nee, maar wat, wat, wat, wat, wat, wat wilt u nog kwijt? Nou, het belang, eigenlijk het belangrijkste is het sociale programma. Want ja. eigenlijk willen wij dat die mensen gewoon in Zandvoort komen wonen. En uh, dan, dan, dan moet je er ook naar werken. En, en wat in het verleden gebeurd is, in, in 2013 is, er het, is de wetgeving er wat op veranderd. Eigenlijk is het bij de gemeentes weggeorganiseerd. Het, het is gewoon, uh, eigenlijk is de, de vluchteling of de asielzoeker of de staatshouder, is eigenlijk zelf meer verantwoordelijk met de organisaties eromheen om het te organiseren. Dan gaan ze, dan sluiten ze een lening af, gaan ze een inburgingstraject van 36 maanden in en dan, dan moeten ze een examen halen. Nou, wat blijkt dus nu in de praktijk? Dat het helemaal niet werkt. Mm -hmm. he, dat is wat wij in Nederland, uh, ik noem dat neoliberale uh, zelfredzaamheid. Dat is een wel, beetje. Ja, maar dat, zo is het wel. Maar dat wer het werkt dus niet. Want eigenlijk geef je de verantwoordelijkheid terug aan mensen die in nood zijn. Je zegt: kijk, u sluit een lening af. Goeie uh, de vluchtelingen Vluchtelingenwerk Nederlands schakelen we in. Daar betaalt de gemeente een vast bedrag aan. En feitelijk, zo ging het, he? want wij zagen er helemaal niks van. En, op een, en nou, in de ene gemeente zag je dan wel, daar ging het al fout. Hè? De ene gemeente hield zich dan wel aan het, ja. wat hij moest plaatsen en de andere niet. Nou, dat, dat, heeft, dat is ook de reden dat het fout dat is. Ook, dat heeft ook met het neoliberale zelfredzaamheid te maken, een beetje. Nou, dus, en als je dan kijkt, men zit vooral in het teken van, van de instroom. Instroom en hoe moeten we dat allemaal regelen. Maar er wordt niet geïnvesteerd in om duale manieren van samenvoegen, van werk leren en dan wonen, dat zie je bijna niet terug. Die trajecten zijn dus niet opgestart. Maar als je dit constateert, dat het niet goed Gaat in, in Denlanden, dan zouden toch wij zijn. als je als zandvoerse bestuurder zou zeggen. dit gaan we dan toch maar anders nou, doen. Nou, daarom hebben wij dus direct met Haarlem samen. Het, met het sociale programma zijn wij begonnen. He, daar zijn we al, al een maand of anderhalf mee bezig. En, en het past dus ook. want het gevolg was ook dat het eigenlijk buiten de scope van ons sociaal domein viel. Eigenlijk. Mm. En nou, het werkt dus niet. En wat het mooie nu is dat er vanuit de regering nu ook zo wordt gedacht... want, want er is nu uh, een wordt er getekend, er komt extra geld. Dus in feite, waar wij met Haarlem samen al mee bezig zijn een paar maanden... leidt nu ook dat er vanuit de VNG een overeenkomst... Uh, om die versnelde instroom te financieren. Dus er komt nu geld ter beschikking... en juist voor die dingen, voor wonen, voor werken, voor integratie. Nou, het sociale programma wat wij willen doen... Is, dus wij willen in drie maanden tijd en uh, met een bepaald programma... Uh, dat noemen wij TOVA... Ja, ze zijn gek op afkortingen... TOV. dat is taaloriëntatie... voor vluchtelingen... willen we ze leiden... naar wat dat ze snel leren. Maar, maar wat we eerst gaan doen... is ophalen uh, bij ze... Waar liggen, wat zijn hun mogelijkheden... wat, wat kunnen willen ze, ze... en wat, wat willen ze... En waar zit hun inspiratie? En daar stem je eigenlijk het programma op. Maar kunnen zij... worden zij behoed voor dat soort fouten? Bijvoorbeeld een lening afsluiten... omdat ze van de kei een woning krijgen... maar spulletjes nodig hebben? Nee, daar is dan wel de bijzondere bijstand voor. Die is ook trouwens... dat zal in de voorjaarsnoten... is meer geld aan uitgegeven, maar die lening... Het gaat niet alleen om geld, het gaat natuurlijk ook om... het is niet handig om dat te doen. Nee, maar dat hoeven ze niet alleen. Want dan vallen ze gewoon... als een een bijstandsuitkering hebben, ja, mogen ze ook beroep doen op dat soort dingen. Dus, ja, dat dat dus wat niet. ik eigenlijk bedoel, is ja? dat ze daar niet intrappen. Nee, dat ze daar niet intrappen. Dat, nee. dat ze uh, begeleiding krijgen die tegen hun zeggen, en dat klinkt dan misschien een beetje ouderachtig, van joh, dat is beter om dat niet te doen. Nee, nee, nee. Want je zegt net zelf, er zijn uh, statenouders die. Uh, die zijn wel in leningen getrapt en die zitten nu in de droeve ellende. Ja, nou, die nou dat, is, dat is het leuke. Het, Om, dat is maar een voorbeeld, hoor. Nou, ze moesten dus allemaal eigenlijk, als je dat, dat inburgersprogramma moest doen. Dat is wel mooi, want het, ja, je gaat je erin verdiepen. Je dat, dat lening afsluiten. Bij Duo moesten ze dan een lening. Voor 10, dat kostte dan altijd 10.000 euro. En dan gingen ze die cursus doen. En daar staat in, in die, Eigenlijk als ze dat tekenen. En dan hebben ze vaak al een bijzondere uitkering. Want ze worden wel naar woonden, werden ze allemaal natuurlijk begeleid. En pas als ze geslaagd waren voor die, voor die cursus. Dan, dan werd die lening kwijtgescholden. Nou, er is onderzocht. Een heleboel hebben die cursus nooit af kunnen maken. Want dat, ja. zit er maar maar, maar, die, maar die, een nou, die zitten ook niet met het, dat is Dat is van de staat. Nou, daar wordt hmm. volgens mij helemaal niet op teruggekomen. Dus wat dat betreft... En vandaar dat wij ook zeggen... Van, wij moeten een eigen sociale programma hebben. Het valt binnen het sociale domein. Nou, het, het, het fijne is nu dat het Rijk ook zegt... Van, we, we gaan daar uh, middelen voor ter beschikking stellen... Nou, wij gaan het gewoon invullen. En dat ga ik ook met de raad verder communiceren. Hebben we vanaf dag 1 gezegd. Want al in, in uh, maart spraken wij al over, over ja. een sociaal programma. Om, om juist die, die inburgering goed te regelen. Oké. Okay, um... Dat is voor wat er gaat gebeuren. Uh, heb je nog wel eens contact met omwonenden die, uh, die, die wat roepen? Nee, ik, ik, het, is, het, is vrij, het is vrij stil. Dus Vandaar dat we ze ook uitgenodigd hebben om nu bij de spalier te komen. Maar ja, het, het is ook een heel, een heel mooi gebied. Hè. Er staan twee hele mooie paviljoens. Daartussen ligt een heel mooi parkje, speelplaatsje. Ja, het is, dus als we daar met die veertig uh, mensen daar zitten... En, en, en ideaal we kunnen dat, gezinnen met kinderen. Ja, en, en we kunnen dat allemaal netjes regelen met elkaar. Dan hoop ik dat ik, het goed uh, gaat. We gaan wel een klankbordgroep oprichten. Ik heb dus, het, dat heb ik ja? gelezen, ja. Uh, maar nu heb ik het zeer betrouwbare bron. Dat iemand een hogere schutting heeft opgericht aan de achterkant oh. van de spalier. Oh, nou ja, daar gaan we. Ik heb dat nog niet gezien. Ik, ik, we, hebben een, op, we hadden op één plek dat we zeiden van... Goh, daar moet je wel wat doen. Want op twee ramen keek je een beetje bij iemand anders in zijn tuin. Het is trouwens heel normaal dat je bij iemand anders in zijn tuin kan kijken. Want <lacht> ik heb een heleboel huizen in Zandvoort waar is dat, is dat, dat ook is. Ja, dus, maar okay, dus, dus maar daar hebben we een voor, voorziening voor getroffen. Dat kunnen de bewoners zien. Dus volgens mij is het helemaal niet nodig om extra hoge schuttingen te plaatsen. Het houdt het geluid toch meestal ook niet tegen. Dus, uh, en, en wij zorgen er al wel voor dat het allemaal de, de veiligheid en de openbare orde dan ook gewoon bewaakt wordt. Okay. Net zoals rond elke andere woning ja. in Zandvoort. Het wordt dus gewoon een klein woonwijkje ja. uh, in een woonwijkje. Ja. Uh, Gert-Jan, bedankt voor de komst en de uitleg. Donderdagavond om 7 uur is... Uh, nee, van 5 tot 7. Van 5 tot 7 is de inloop voor de, voor de bewoners... en voor de raadsleden en voor de pers. En de rest restverzandwoord mag een andere keer nou, komen? misschien. Maar ja, oké. Okay, ik, ik, ik nodig ook niet uh, Helzant nee, uit dus uh, ik kan mijn eigen huis koop. Maar we zijn wel bezig nog met, met een... Uh, sociaal programma rond welzijn. En, dat zijn we ook ja. aan het doen. En, en dat, uh, dat is uh, ja, net moet, zo belangrijk. Want het kan niet alleen maar... Maar dat de overheid... Dat redden ze ook niet. Nee. Dus als je ze snel wil inburgeren... In drie maanden tijd... dus we zijn, Er zijn uh, heel veel mensen in zo'n die mee ondersteunen een, een gezinscoach of een taalcoach. Extra ondersteunen. Dan gaan we allemaal mee aan de gang. Nou, dus, ik, als er alweer over te melden is, dan hoort u het. Wat, wat ik altijd uh, lees is dat het heel belangrijk is... Dat die mensen bezig worden gehouden. Ja, ja. Want ze zitten daar ja. en ze hebben niks te doen. Nee, precies. We gaan ze dat is in, heel erg. Dus daarom gaan we niet een normale inburgerstraject in... Van drie jaar. Want dan, dan ben je twee maanden verder voordat je aan de beurt bent. Eerst papier, papier en nog eens papier. Wij willen direct starten, direct met die inburgerscursus. Maar geen cursus, gewoon met die mensen aan de gang. We gaan het uh, volgen. En als er wat te melden is over ja, is het vervolgen, dan bent u weer welkom. En we gaan weer een stukje muziek draaien. Dank Dankjewel. Yes. wel. Dank je wel. Ja. Oh. ja. Ah, dat raam is nog iets voor. Geschoven Marco, Marco Termes. En jij heeft wat nieuws over jouw nieuwe dichtbundel, Puur Termes. Heb ik begrepen? Vragende blik. <laughs> Hij is af. Hij is af. <laughs> nou, dat is mooi. Nou, dank je voor de komst. Hij is af. Maar ja. um, waar het over ging, een uh, aantal weken geleden ben je, hier ook geweest, ben je hier ook geweest over Puur Termes. Ja. De dichtersbundel en uh, de, de procedure om die uit te laten komen, maar ja. die, uh, die is nu voorspoedig? Ja, de uitgever heeft inmiddels gemeld dat uh, zijn break-even point in ieder geval gehaald is. Nu die van mij nog. En, nee, we zeg zeggen niet die <laughs> van jou nog? Is dat een dubbele verkoop? Nou, minstens. Kijk, dat is als je gedichten, uh, boeken en, uh, en gedichtenbundels in eigen beheer uitgeeft... dan kan je het grootste gedeelte van de omzet in je eigen zak steken... Tenminste als je de belasting ook goed bedenkt. Maar als je gaat voor een nationale publicatie... dat betekent natuurlijk dat in het contract staat... dat je daar maar een bepaald percentage van krijgt. En dat is ook terecht, want zo'n uitgever neemt het risico. Hij is de man die, die zegt van nou, ik zie er wat in, we gaan het doen. Maar, en in dit geval is het maar een kleine uitgever. Dus ja, ik begrijp dat wel als je zegt van nou, als jij nou zorgt dat je in je eigen kring 150 tot 200 van die exemplaren weet te slijten, dan gaan de persen rollen. Is het voor, hem, is voor hem is het gedekt en, en de rest kan dan... Uh, nou, de, het grootste gedeelte uh, van de kosten, kijk je hebt natuurlijk altijd een bepaald uh, ondernemersrisico, dat ga ik hem niet uit de handen nemen, nee, nee, nee. dan moet hij maar geen uitgever worden. Nee, ehm... Um. Een aantal weken geleden uh, werd een, een boek van jou opgenomen in de Nationale Bibliotheek. Ja. Dus dat is de landelijke bekendheid. Ja. Uh, volgt deze ook die weg, de, de puurte uh, Nou, daar is het eigenlijk wel om te doen. Mm -hmm. Dus uh, wat ik probeer te doen, zonder ondankbaar te zijn uh, naar zand voor toe... is toch proberen te functioneren op een, uh, op een nationaal niveau. He, dus dat je in heel Nederland te krijgen bent, te bestellen bent... En in Vlaanderen, laten we dat ook niet vergeten. Grote taalliefhebbers. Ja, ze winnen nog steeds dit jaar niet. Normaal winnen ze het Nationaal uh, dicté. Dus. Ja, ja, nou ja, goed. Er ja, zijn dus wel taalliefhebbers. Ja, en... Nou, Maar ik denk ook dat uh, uh, Vlaanderen uh, meer trots is op zijn taal... omdat ze daar een enorme strijd voor hebben moeten strijden. En nog, en he, nog. dus tussen de francofielen en de francofonen... is het, uh, ja, de mensen zijn daar trots, fier... Op een uh, op uh, Nederlands. En ja, wij zijn toch wat gemakzuchtiger aan het worden. Ja, we gaan er wat makkelijker mee om. We gaan allerlei uh, woorden toevoegen die uh, half Engels en Duits zijn. Ja, dat, dat, en dat vind dat ik Dat zou, sowieso... zou je in Vlaanderen niet zo gaan zien. Nee, maar uh, dat heeft wel een... Uh ook wel een nadeel. Ze, ze vernederlandsen uh, heel veel woorden die eigenlijk niet... Uh, niet, te niet ja, dus, uh, het, het woord uh, panikeren bijvoorbeeld. Ja. Contacteren. Ja, dat soort dingen. En dan denk je van ja, nou, dat is wel een beetje te ver doorgevoerd Maar laten maar, we het over de bundel hebben. Maar, maar in ieder geval... In ieder geval moeten puurtenmes uh, en uh, andere boekwerken dus in uh, heel het land en Vlaanderen uh, te koop zijn. Ja. En, nou, in uh, ieder geval te bestellen. Uh, dus mensen kunnen gewoon naar de, de goede boekhandel gaan en zeggen van... nou, ik wil puur termes uh, bestellen. Dan kijkt zo'n man in, de, in het bestand. En dan zegt hij, nou, dat is uh, voor die en die prijs is dat uh, te koop. Hoe, hoe gaat zo'n uh, zo promotiecampagne eigenlijk? Want uh, in, in Zandvoort ben je een bekend... en heb veel fans. Ja. Uh, op een gegeven moment... kan, kan je, Wordt dat gepromoot op websites? De boeken van TMS? Nou, je moet het eigenlijk zien dat ik alles zelf moet doen. Ja. Uh, Zo'n uitgeverijtje. Uh, ik wil dat niet uh, te klein maken. Maar die nee. hebben geen budget voor, uh, okay. voor promotie. Ik ben een paar keer uh, vorige maand bij Introducties van romans geweest bij grote schrijvers, Pieter Waterdrinker, Marion Bloem. En die staan in de grootste boekhandels met kratten witte wijn. En uh, ja, ja, dan ben ik natuurlijk van de partij. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb die connecties nu eenmaal niet. En het, eigenlijk is het de grote truc om daar niet gefrustreerd over te raken. Je moet uh, vanuit je kracht denken en schrijven. En het is niet erg om klein te zijn, als je maar goed bent. Als je goed bent. En, uh, ik vind, uh, ik vind het heerlijk om, uh, om goed te kunnen schrijven. En om daar waardering voor te krijgen. Maar ik, er was ooit een psychologe die heeft aan mij gevraagd. Uh, wilt u beroemd worden? Ik zeg nou nee, ik wil geliefd zijn. En dan word ik vanzelf wel beroemd. Dat is een mooie uitspraak. Ja. Uh, we zien tegenwoordig in de Zandse krant uh, uh, wekelijks een, uh, een gedicht. Ja. En daaronder staat ook hoe je het boek kan bestellen. Ja. Um, hoeveel weken gaan die gedichten nog door? Uh, nu nog drie weken. Ik moet daar uh, Gilles Kok en Joop van Es trouwens, ontzettend uh, voor bedanken. Voor, uh, voor de medewerking. Uh, dat vergeet me nog wel eens snel te melden. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het fijn dat, uh, dat mensen zo mee willen werken. En, uh, nu nog drie weken om antwoord te geven op je vraag. Even een vraag he, over ja. die dichtbundel. Hoe lang ben je daarmee nou bezig geweest? Ik ben half september begonnen. Ja. Ja, dus ik heb zo rond 1 september heb ik besloten om het te gaan doen. Want ik weet inmiddels hoeveel energie het kost om het te doen. En ik ben geen 18 meer, ik ben zelfs geen 40 meer. En uh, toen heb ik mezelf vijf maanden de tijd gegeven om zoveel mogelijk gedichten te schrijven. Omdat je echt, het is net als met een uh, wensput, de munten liggen op de bodem. Je moet dus echt diep gaan om uh, de waardevolle dingen omhoog te halen. En omdat dit een heel erg persoonlijk document is, vandaar dat het ook puur termes heet... Uh, ja, daar heb je durf voor nodig. Want ik zeg ook in deze bundel normaal gesproken dingen... die ik normaal gesproken niet zou zeggen... omdat ik eens altijd in bescherming wil nemen. Uh, ook al verdienen ze het niet altijd. Uh, dus bijvoorbeeld, het is wijdersheid bekend... dat ik waanzinnig van mijn ex-vrouw hou. Ja, maar ze heeft natuurlijk niet alleen maar goede dingen gedaan. Ja. Uh, dus ik kan wel zeggen van... oh, schatje, wat hou ik van jou? Maar dat, dat haalt het niet. Ik moet ook uh, een, een bepaalde mate van eerlijkheid hebben. En dan zeggen van ja, maar je hebt me ook verraden. Je hebt me ook misbruikt en je hebt me achtergelaten. En, mm. en dat maakt het natuurlijk extra pijnlijk. Maar dat maakt het ook waardevol om het te lezen. Want het gaat niet alleen maar over het golfje en het meeltje. En oma oh mijn lieve schat, wat hou ik van jou. Maakt het ook heel persoonlijk, uh, ja. dat soort dingen. En de gedichten die uh, in, in de krant zijn, die, daar haal je ook wel het een en ander uit hoe, hoe het is. Ja, ik heb je gevraagd om een gedicht mee te nemen. Ja, Zou je ja. het voorbeeld lezen? Dat heb ik komt, braaf, uh, braaf gedaan. Deze komt uit Puur de Mes? Ja. Ga je gang. Voor jou, mens. Ik hoef je naam niet te noemen. Omdat je weet wie je bent. Zonder dat ik haar noem. Omdat alles voor jou was. Zelfs ongegeven. Zelfs ongeschreven. Zelfs onbedoeld. Misschien zweeft het over de wereld... ergens in tijd... onze woorden van zachte gedachten... onze namen. Eens zal het je dagen van dit alles. Eens, maar niet nu. Mij is dat goed genoeg. Want ik weet wat je bent. Een mens. Zoals je ook mij kent. Aan mij denkt als mensenmens. Mens. Want we leven niet in een zinloos... kil, immens universum... waarin alles voor niets is. Een kus... Een woord, talloos keren je naam, het heeft een betekenis. Zorg dat jij de zin zelf bent. Zorg dat jij zelf die zin bent, die teder en vaak wordt uitgesproken. Of zeg het zelf, ik heb u lief mens. Dit was een uh, gedicht uit de puurtemes mes, uh, uit de bundel puurtemes Ja. Um, Cor, jij had ook nog uh, een, een, een lievelingsgedicht of een, een, een indrukwekkend nou, gedicht. <laughs> ik denk niet dat het, het lievelingsgedicht is van Marco. Ja, ik heb dat uh, teruggevonden op YouTube. Hè. Dat is dat uh, gedicht uh, Oorlogscorrespondent. Nou, daar heb ik het een paar weken geleden met je over gehad. Ja. Uh, toen zei je tegen mij van ja, dat noem je ook wel een gedicht op. Ja, ja dat kwam echt uit meteen. Uh, ja, dat is ook echt uh, wat te merken. Dat, dat staat op YouTube. Uh, met dank aan. Ono van Middelkamp. Ja, die heeft dat toen uh, opgenomen en ik was daar echt uh, onder de indruk van. En. Uh, dat moet je maar wel kunnen doen, hè? Dat opschrijven. Ja, dat is echt. Uh, <laughs> ja, nou ja, zo heeft ieder zijn vak. Uh, het, uh, en maar het is niet alleen maar uh, het, uh, de kunde. Het is ook de durf en de, om, om die liefde te tonen en ook te zeggen heel scherp: van, luister, dat uh, gedicht Oorlogscorrespondent. dat heeft mij mijn huwelijk. Uh, dat heeft zo'n impact op mij gehad. En dan moet je het ook durven zeggen. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, ja ik vond dat echt uh, knap. Ja, ja, mag je best dus weten. Ja, dankjewel. Dus, is, uh, dat, is, is het oorlogscorrespondent opgenomen in een in bundel of is het een, een vrij ja, gedicht? Nee, het staat ook in puur temes. Ook in puur te dus, mes. Ja, dus uh, ik zeg niet alleen maar over mijn extra van ik hou van jou. Maar, nee, ik, zeg, ja, maar het, ik zeg ook van dit uh, desolate Stalingrad aan de Noordzee. <laughs> dat is niet zozeer omdat ik of Zandvoort naar beneden wil halen, maar omdat het voor mij een oorlogszone geweest is. Uh, dus ik heb echt die burgeroorlog de, in mijn appartementje aan de Zeestraat, heb ik gewoon een uitgevochten. En dit heeft het me gekocht, lieverd. Ja. ja nee, omdat er meerdere bundels zijn, vroeg ik dit. Want het, ja, ja. anders ja. verwijzen we de mensen naar YouTube. Nee, naar YouTube. Nee, nee, nee, nee. En nu verwijzen de mensen naar Koop het boek. Ja, ja. Ja, ja, maar dit is dus, een voorbeeld uh, wat hier bij ons staat. De, de intekenlijsten liggen nog altijd uh, bij de diverse horeca-gelegenheden waar ik regelmatig uh, mijzelf staande probeer te houden. Inkopper. inkopper. <laughs> dus uh, ja, ik krijg van drinken ontzettende dorst. <laughs> en inspiratie. Ja, ook dat. ook dat. Maar uh, ik zal uh, uh, de Kliksbaan, Café Neuf, Sheila's Broodjeszaak... Uh, Café 4, Laurel en Hardy en Talasa... En als mensen dit uh, na willen zien, dan kijken zij in de krant onder het gedicht staat precies wat je moet doen en waar, oh ja. je, waar je kan uh, halen en brengen. En, oh ja. en ik had op mijn billen gekregen, uh, fysiotherapie, de prinsen of trouwe sponsors altijd. Ja. De bundel is af. Ja. Het heeft je veel energie gekost. Ja, ja ontzettend. We hebben je ook veel heen en weer zien naar de sportschool om weer wat energie op te doen. Ja, ja klopt. Is het nu rust eventjes in huizen te mesten Of zit de meneer te mesten iedere dag weer om acht uur achter zijn tikmachine? Uh, computer? Nou, ik had mezelf voorgenomen om uh, goed te voelen wanneer ik weer klaar was voor een, uh, voor een volgend project. Uh, ik ben inmiddels alweer bezig uh, met een nieuwe dichtbundel. Uh, gesponsord door uh, de Rotary. Dat wordt oud en nieuw uh, met Termes. Dat is uh, uh, 40 gedichten die ik voor mijn twintigste geschreven heb en 40 gedichten die nieuw zijn. En dat moet aan het eind van het jaar uitkomen en de nieuwe roman. Uh, ja, maar weer de vraag. Ja. De, de gedichtenbundels die, ja. uh, die lopen, tenminste die, die komen uit en nu ja. deze bij de Rotary ook. En er zijn natuurlijk wel uh, een aantal fans die willen een roman uh, zien. Ja. Uh, ik heb inmiddels weer twee manuscripten uh, op stapel liggen. Donner, het nadeel van eerlijkheid. En tig jaren. En, uh, maar de uitgever zegt van uh, rustig aan, rustig aan. Eerst even dit. Ja, dan moet je de dus beslissing welke je uit gaat geven. Uh, ja, ook dat nog. Maar dat gaat in, in overleg met, uh, met de uitgever. En Ik geloof dat Donner wel zo goed is dat het ook uh, voor een grote uitgever uh, geschikt is. Uh, we zullen zien of, uh, of iemand wil, uh, wil bijten. Wat in het, het vat zit, dat verzuurt niet natuurlijk. Nou jawel hoor, want uh, uh, zuurkool bijvoorbeeld. Goed, <lacht> <lacht> <Want, lacht> heeft dat het moet, anders, moet vat. Ja, anders heeft <lacht> het geen zin om het erin te doen. Want anders wordt het niet zuur. Dus ik begrijp niet waar dat waar gezegde vandaan komt, maar vooruit. Uh, dus uh, nee, donner is wel echt zo goed uh, dat het een grote uitgever verdient. Maar er zit ook een bepaalde versdatum aan een Roman. Dus ik schrijf vaak in tijd vooruit. Maar uitgevers draaien zo langzaam dat ze soms drie, vier jaar, vijf jaar over een roman doen voordat die uitgebracht wordt. Dus ik sta, nou ja, ik sta niet vooraan in het rijtje. Ik ben geen Pieter Waterdrinker of Marion Bloem. Als die hun tweedehands toiletpapier inleveren, dan wordt het nog uitgegeven. Maar ik moet elke keer bedelen. Uh, dus ja, nou. ik moet iedereen de hele tijd maar zeggen. Ben, van, je, ben je dan, uh, uh, als je die roman in tijd vooruit schrijft... en uh, hij uh, wordt pas later uitgegeven... ben je dan uh, uh, verloren aan actualiteit? Ja. Nou, ja, dat kan ik gewoon ah, clip en klaar ja. zeggen. Ja, ja. Ik heb uh, ooit Tyrannosaurus Regina. En uh, daarin schrijf ik over uh, het afzetten van Gaddafi, bijvoorbeeld. Nou, we zijn inmiddels alweer... Uh, jaren vers, verder. Jaren verder. En uh, de zooi is niet te overzien. Lang leven de democratie. Dus ja, uh, of uh, in donner heb ik het over. Uh, in, in Donner heb ik het over uh, Turkije. Nou, dat heb ik uh, twee jaar geleden al geschreven. Mm. Nou, toen was iedereen nog, uh, was het allemaal koek en ei. En, uh, en nu ja. is het zover. Nou ja, uh, kijken over de persvrijheid en Erdogan uh, uh, kan ik natuurlijk wel uh, het mm. een en ander zeggen. Alleen ik laat dat liever mijn karakters doen. Dat is ook het grote verschil uh, met zo'n, met een bundel als uh, puur termes. Dat is een heel persoonlijk document, vandaar dat het me ook ontzettend veel emotie en energie gekost heeft. En in een roman kan je je karakters de dingen laten zeggen. Hè? Dus dan, is het eigenlijk, ja. dan, word, dan heb je een bepaalde professionele distantie. Maar ja, dan moet je dus, precies wat jij zegt, als je het bijvoorbeeld over die, over die Turk hebt, moet je het niet over vijf jaar uitgeven, want dan is het misschien al een hele andere situatie. Nou, dat, loopt dat, dat, is het feit, dat is het nadeel, hè? dus het ja. is uh, ontzettend knap als je. Uh, als je een vooruitziende blik hebt. Maar dat heeft natuurlijk geen zin om dat achteraf uit te geven. En te zeggen dat je voorspelling uh, doet. Nee, dus uh, wij wachten weer uh, tot de volgende roman. Maar eerst uh, puur termes. Nou ja. Uh, te bestellen bij iedereen die, uh, die je net genoemd hebt. Uitgevers mogen zich melden. Uitgevers mogen Ook mogen zich melden. Ook via mijn mee. Facebook. Uh, dus. Dus mag. alle uitgevers die nu luisteren kunnen naar de Facebook van Marco Temes en kunnen zich melden. Marco, ontzettend bedankt voor het jongens. voorlezen van het gedicht en de uitleg eromheen. Dankjewel. Graag gedaan jongens. Als we nou nog meer tijd hadden gehad, zeg maar. Bij, uh, goedemorgen Zondvoort. Uh, aan tafel is aangeschoven Hans Rijmers over Jes in Zondvoort. Dat houdt nooit op met dat Jesse, dat is waanzinnig populair. Nee, dat houdt <laughs> absoluut op. Alles is uit. Oh. Uh, morgen. <laughs> morgen. Ja, voor drie maanden. De laatste morgen? Ja, morgen de laatste. En dan in uh, september uh, beginnen we weer. Waarom is er een zomerstop? <laughs> nou, als je nu naar buiten kijkt... ...dan hoop ik dat het morgen uh, toch nog een beetje, een beetje vol loopt. En de maanden, uh, juni, juli, augustus. Dan is iedereen met vakantie. Dus dat heeft niet veel zin. En de muzikanten willen zelf ook wel eens een keer weg. Voor ja, zover okay. ze dat kunnen. Maar het is... Het is uh, nee, we, we hebben het eigenlijk nooit gedaan. Nee. Het is altijd uh, de winter, negen, negen wintermaanden geweest. Nou ja, winter, voorjaar, najaar. Ja, Middell uh, dames en uh, ja. Ronald Jansen Heidmeier. Ja. Die, uh, die komen dus uh, ja. bij DS in Zandvoort. Ja. Hoe kom je aan die artiesten? Nou... Dat is eigenlijk het minste probleem. Ze bieden zich aan. <laughs> ze willen allemaal. Ze willen, ten eerste willen ze heel graag. Omdat ze hier op een hele unieke locatie spelen. We doen het concertmatig. Uh, geen geroepen en gedoe. Uh, uh, en met elkaar praten terwijl er wordt gespeeld. Dus gewoon zitten, mond houden en luisteren. En wil je dat niet, Nou, dan ga je lekker naar een kroeg. Maar dan ga je ons niet lopen vervelen op zondagmiddag. Het is dus echt een concert. Ja, het is echt een concert. En, en om die reden krijgen we ook uh, gelukkig wat uh, subsidie van de gemeente. Omdat we dit als enige in de regio op deze manier doen. En wil je naar andere jazzconcerten... Ja, dan moet je echt naar een, naar, een, naar een groot theater. Dan moet je naar een Patronaat Philharmonie... of, of naar Concertgebouw of whatever. Maar wij zijn de enige in de regio die dit doen. Vandaar dat die muzikanten ontzettend graag komen. Plus dat erbij komt dat Erik Timmermans, onze penningmeester... En de, de bassist van het, van het trio, die er meestal is, in verschillende samenstellingen... Uh, maar ...hij is dan de constante factor, eigenlijk. Die, uh, want kijk, van het muzikantenbestaan, daar kun je niet leven. Er zijn een paar muzikanten in Nederland die kunnen dat. Ik heb 200 tellen, ben je zo maar ja. klaar. En de rest moet toch gewoon nog werken aan iets... Nou, Erik heeft een, een, een payrollbedrijf. En die, die uh, doet dat voor een heleboel Nederlandse muzikanten. Dus daar ah, ligt een geweldig kijk. netwerk. Uh, als er muzikanten geboekt gaan worden... Dan hoeven wij niet naar uh, agenten, impresario's of god weet wat voor... Directe lijnen? Ja, dan, wordt, dan worden s'avonds de muzikanten even gebeld. Van, uh, heb je zin om op die en die datum te komen? En, en kun je komen? En met wie zou je graag willen spelen? Wie wil je meenemen? Handje klap. En dan komen ze met... Nee, dat is geen handje klap. Nee, nee, nee. nee, ik bedoel dat het mensen elkaar elkaar allemaal kennen. Ja, het is en het net je een ja, dat Absoluut. Ik. Nee, ik ben niet verkeerd. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, iedereen... Ik denk dat wij een van de weinigen zijn... die iedereen keurig netjes volgens de BIM-norm betalen. Ja. Hè? Het is niet zo dat ze bij ons komen... Uh, uh, en dat wij roepen van... Nou, je mag komen spelen en je krijgt 75 euro... en je parkeergeld moet je zelf betalen. Dat, dat, zo, zo werkt dat niet. Want die zijn er ook. Ja, ja. Maar, maar er wordt, er wordt gewoon uh, keurige fee betaald. En, en het zijn allemaal professionele muzikanten. En komen graag terug. En het is altijd in de krocht. Ja. En ik heb begrepen dat de akoestiek in die krocht daar... Dat schijnt ja. fantastisch te zijn. Ja, ja. als je uh, speelt uh, op de vloer. Niet op het podium. Nou, is het podium op het podium klinkt het ook wel goed hoor. Daar gaat het niet om. Maar dan... Kijk, wat wij willen... Uh, we willen een beetje dat type van... Dat die oude jazzclub. Nou, daar speelt muzikanten uh, fysiek op hetzelfde niveau als publiek. Dat kan wel eens een keer in een jazzclub een, een, een, een verhogingje zijn van 20 centimeter. Maar dan houdt het op. Nou, hier spelen we op hetzelfde niveau. En juist omdat het allemaal wat kleinschaliger is. En de uh, artiesten eigenlijk tussen de mensen inzitten. Bijna. ik dat geweldig. Ja, ja. ja, niet alleen het publiek, maar de muzikanten ook. Het is, oude... het is bijna jammer dat er niet meer gerookt mag worden. Ik, ik, ik wou er net over beginnen. Je moet eigenlijk een rookmachine bijnemen. Ja. Dat oude... die oude sfeer weer, uh, weer erbij. Ja. Ja. Maar, uh, maar dan wil ik ook die dame die erbij hoort dan. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, is oh, dat hoef jij niet klop. te zeggen, nee. dat begrijp je wel. Ja, dat begrijp oh, okay. ik wel. Okay. Dan wordt het handje, ja, dan ja, wel dan een... word het handje kloppen. Ja, dan wordt het handje kloppen. Hans, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Menno Daams ja. en Ronald Janssen-Heidmeijer, ja. wat is daar speciaal aan? Nou, uh, Menno Daams uh, loopt al heel erg lang rond, uh, uh, geweldige trompetist, uh, dan. kijk die jongens, het zijn allemaal professionele muzikanten. Dus op het moment dat je gaat roepen met wie ze allemaal gespeeld hebben... dan kom je eigenlijk weer in diezelfde cirkel ja. terecht. Hè? Van Toets Tielemans, Monty Alexander, David Lukas, Scott Hamilton... Uh, uh, de Grote. Uh, ja, dat allemaal... Maar hij allemaal... dan ook bij De Grote. Ja, ja, zeker. Zeker. Uh, Ronald Janssen, jarenlang gespeeld in de Dutch Wing College. Uh, uh, en spelen dan ook bijvoorbeeld in orkesten die wij niet zo goed kennen. Uh, maar er is bijvoorbeeld een orkest en dat heet de Bowhunks... Ja. Ik moet je eerlijk zeggen. Die ken ik. Die ken jij. Ja. Ja. En weet je wat die spelen? Nou, Welk spelen, type muziek ze spelen? Ze spelen jaren dertig uh, jazz. Ja. Die dus gebruikt werden in de stomme films. Ja. Zij spelen de muziek die gebruikt werd in de stomme films van onder andere Lau ja, en Laurel en, en Harry. Dat is geweldig. Ze en dat, nou, dat, om nou maar mee te willen zeggen. Nee, dat gaan ze niet spelen daar. Of, of misschien dat ze er wel eentje van spelen. Dat weet ik niet. Ik bedoel, ik, weet ook, ik ken ook de speellijst niet. Het, ik moet je eerlijk zeggen, ik wil het ook niet weten. Ik, ik, zit, daar, ik zit daar ook als publiek. Ik, ja. ik laat me ook graag verrassen. Ja. Dus, maar uh, uh, die Ton van uh, uh, Ton van Bergijk bijvoorbeeld, de, de gitarist, speelt daar ook in. He? Of af en toe. Of, dat, het, het zijn ook vaak wisselende samenstellingen. Maar altijd de kwaliteit van we spelen kwalitatief goede muziek. Het moet muzikaal zijn. Ja. He, uh, uh, uh, Joep Lumet bijvoorbeeld, is een van de meest gevraagde uh, sessiemuzikanten. In Nederland speelt bas. He, maar hij heeft gespeeld, uh, was de muzikaal leider bijvoorbeeld van het orkest... die het Deep River Quartet uh, jarenlang begeleid heeft. Ja. Hij speelt ook de Asterix Seriese bijvoorbeeld, om het nou. wat te noemen. Ja, en, en zo, zo zijn het allemaal... Uh, het zijn liefhebbers, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, wat ik weet van de Bo Hunks kan ik een leuk verhaal vertellen. Ik weet dat zij dus naar Amerika ja, van, ja, zijn gegaan. vind het niet erg, maar dat gaat van mijn tijd af, hè? Oh, sorry. <lacht> nou, kort, vertel het maar in het kort, hoor. In het kort. Ze zijn naar Amerika gegaan om daar in archieven oude partities op te zoeken... en die te herschrijven voor hun orkest. Ja, ja, ja Dat wilde ik zeggen. Ja, ja, ja. Nee, dat ja, is ook dat, zo. Dat is, dat is, toch is ook wel. Zo. Nee, dat klopt. Als je, het is ook ontzettend leuk, want dat doe ik ook altijd. Uh, als je weet wie er komt. Natuurlijk, uh, de, ondertussen weet je natuurlijk wel redelijk veel. Van al die muzikanten in Nederland, maar je zoekt ze altijd nog even op. Hè? Ja. Ik bedoel dat Google echt, het is een fantastische uitvinding. Hè? Ongelooflijk, hè? Ja, het is heerlijk. Doe <laughs> ja. do, do, do jij dat uh, voor deze twee mensen? Ga je dan eens zitten en koekelen van uh, moet ik daar wat leuks over vertellen? Of, of, ja, maar anders. Jij ja, te... houdt toch helemaal uh, uh, of hou jij wel een, een introductie van jou? Uh, Zeker. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en daar komt dit uit, een stukje Google of zo? Ja. Ja, zeker. Ik, ik, ik, ga niet, uh, ik introduceer de, de muzikanten allemaal in de krocht. Maar het, wat ik nu vertel, ga ik daar niet vertellen. Nee, nee. Ik ben gek. Nee, ik, ik, ik roep wel uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, ik, we weten nu met wie we in september gaan beginnen. He? Dus met afkondiging roep je dat natuurlijk wel. En dan zeg ik ook van... Jongens, als jullie niks te doen hebben in de zaal... Google het even. Dan weet je wat je kan verwachten. He? En dan weet je ook waar je voor betaalt. Tuurlijk. Ja. Maar het staat natuurlijk allemaal op de site wie er komt. En daar staat dan ook wel een, een, een klein cv'tje bij. Is dat uh, Jessezandwoord.nl? Ja. ja. Meer niet? Dus www.jazzinsantwoord.nl www En dan komt daar een geweldige website. Met een uh, fantastische historie. Wie er allemaal geweest zijn. En als je dat ziet. Dan realiseer je eigenlijk pas. Dat degene, de muzikanten die. Nou pak weg. We beginnen volgend jaar het 15 jaar. Hè, dus we hebben lust erom. Dus we Door een proberen speciaal een, programma? Ja, nou, we worden, proberen een beetje te sparen en uh, nou, een beetje bijzondere dingen te doen. Ben je subsidie loskwijken? Nou, Nee, meer hoeft niet. Ik, ik bedoel, we moeten allemaal de broekriem aantrekken, dus dat doen wij ook. Ik, ik bedoel, ik, ik ben er blij dat we het krijgen. Ik, ik ga niet zeuren voor meer. Dat vind ik flauwkul. Ik, ik heb ook begrepen, en dan moet je me even bevestigen of ontkennen of het klopt, de akoestiek in de krocht is zo goed ja, nee, dat, dat, dat er dus heel... opnames worden gemaakt voor op cd's. Komt nee. dat? Nee, nee. nee, er wordt over gedacht. Nee, worden, worden uh, ja, maar dat, dat, dat wordt bepaald door de, door de maatschappij en, en, en door de, de, uh, door de, de artiesten zelf. Uh, die, die uh, nee, er worden, er worden wel uh, opnames gemaakt, maar die laten we zelf maken. En die, ja, die staan op YouTube. Oh, dat, okay. Wel. Okay, ja, okay. dat wel. Ja, dat wel. Heb je, een, heb je een eigen YouTube-kanaal? Nee, als je, als, je, uh, ja, als je op YouTube Jesse Zandvoort doet, dan, dan kun je heel veel okay, muzikanten zien die allemaal in de loop van de tijd uh, hebben gespeeld. En die, en die opnames komen uit de krocht? Ja. Ja, ja geweldig hoor. Ja, fantastisch. Hele goede dingen zitten uh, daarbij. Dit is de laatste keer. Ja. Er komt de zomerstop. Ja. En in september begin je uh, ja. weer. De eerste zondag in, uh, in september. De eerste in de, zondag. Ja, we, we, we, we hebben eigenlijk als, uh, als maandstaf ...altijd de tweede zondag. Maar we moeten uh, af en toe een beetje kijken... ...hoe het zit met uh, Classic concerts, dat, dat we daar elkaar niet, uh, niet helemaal in de weg rijden. Dus het is nu de, de eerste zondag. Die, ja. uh, die timing wordt gelukkig... ...door steeds meer uh, uh, evenementen gedaan. En stemt een beetje de concepten nou, ja, en evenementen af. Eén keer wel, de andere keer niet. Ik, ik bedoel, wij geven het door en uh, de een die uh, ziet van, oh, dan moet ik wat anders doen. En de ander denkt van, dus zoek het lekker uit. Ik ja. doe mijn eigen ding. Ja, ja prima. Ook goed. De, de, Maakt niet uit. Als wij het aan kunnen passen, passen wij het aan. Daarom. Ja, Hans, geen probleem. ontzettend bedankt. Morgen om drie uur... Uh, half drie. Half drie, Zal... drie begint het concert. Dus twee uur zijn zaal open. Ja, kwart voor twee, twee uur. Hou een beetje rekening met de file. Ja, dat is ook nog wat. Want ik stond gisteren middag om twee uur in de file naar Zandvoort. Dus ja. als je van ver weg moet komen, kom dan op tijd. Ja. Uh, veel plezier morgen ja. met het concert. Dank je zeer. Rust in de zomerperiode uit. En wij horen graag uh, voor september het nieuwe programma. Kan ja. Dat? ja, zeker. Okay. zeker. En, en jullie zeer bedankt voor de afgelopen negen maanden... De, de tijd die jullie hebben genomen om dit... Uh, om dit verhaal aan te horen, dat viel niet mee. Dat nou ja, je, je zegt wel, het het maar... gaat van mijn tijd af. Dus ja. we moeten je dat een beetje inbinden. Hans, heel ontzettend goed. bedankt. En okay. we zien je eind augustus terug voor het nieuwe programma. Fijn weekend. Ja, uh, wij sluiten af. Dus, sluit dus we, hebben het af. we hebben nog een klein stukje over. Nog een klein stukje. De Brandweer Zandvoort is nog steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Uh, heeft u interesse, kijk dan even op www.brandweer-zandvoort.nl/slash vacatures. Dan is er elke eerste maandag van de maand een nabestaande groepen bij Ook Zandvoort. En dat is van half twee tot drie uur. Dan is er elke dinsdag van de maand om half elf. In de morgen een digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablets, smartphones, etc. Ook bij Ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55. En vrijdags kan je medische gymnastieken ook bij de Vlemingstraat 55 om kwart over negen tot... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 106.9. Straks meer. Vier Maar nu eerst het N